Het meest ongelofelijke ding. Lang, lang geleden, toen magie de beste vriend van de mens was, leefde er een elf met de naam Chiro. Het was zo met Chiro dat hij alleen die mensen hielp die moedig in hun hart waren en de bevlieging hadden om ongelofelijke dingen te doen. Chiro reisde van stad naar stad op zoek naar geweldige mensen en om fantastische avonturen te beleven. In zo'n stadje leefde een knappe, jonge man met de naam Antonio. Antonio was een klokkenmaker en een erg goede vriend van Chiro. Hij was vrijgevig, intelligent en een hardwerkende man. Op een dag kwamen de boodschappen van de koning met een bericht. Opgelet iedereen! De prinses heeft besloten te trouwen. Diegene die het meest ongelooflijke ding kan doen zal trouwen met de dochter van de koning en de helft van het koninkrijk krijgen. Iedereen die zijn talent wil laten zien, is hierbij uitgenodigd morgen in het paleis. Het meest oh. ongelooflijke ding. Oh. Huh? Dat kan het meest ongelooflijke alles ding. zijn toch? Oh. Het meest ding. Huh? Dit is geweldig. Wat ga je doen om het hart van de prinses te veroveren? Ik? Wat kan ik doen? Dus jij denkt niet dat je het meest ongelooflijke ding kan maken? Ben je gek geworden? Het enige ongelooflijke ding dat ik kan doen is om jou naar hen te brengen. Jij bent het enige ongelooflijke ding in mijn leven op dit moment. Hmm, ik zou je zeker niet aanmoedigen om dat te doen. Maar je maakt klokken, toch? Waarom maak jij niet een ongelooflijke klok? Klokken maken is niet ongelooflijk. Maar de meest ongelooflijke klok maken zou ongelooflijk zijn. Denk je ook niet? Ah, ik denk niet dat ik het kan, Churro. Je zult het nooit weten als je het nooit probeert. Dit zette Antonio aan het denken. Wat had hij te verliezen? Hij kon het op zijn minst proberen. Antonio maakte al zijn werk af en ging naar bed. Het was donker. Antonio bleef staren naar zijn gereedschapskist. Zou hij echt in staat zijn iets ongelooflijks te bouwen? Nou, hoe kon hij er ooit achterkomen als hij het niet probeerde? Hij nam een stuk papier en tekende een grove schets van de klok die hij zich had bedacht. En toen begon het. Misschien... Misschien heeft Giro gelijk. Zijn hoofd vulde zich opeens met ongelofelijke dingen... die hij de klok kon laten doen. Hij werkte urenlang. Hij was zo opgewonden dat hij de hele nacht niet at of sliep. De volgende dag, zoals besloten... kwam de hele stad naar het paleis om hun talent te laten zien. Er waren zwaardvechters die... nou, meer met zichzelf vochten dan met iemand anders... Uh, uh, is het niet ongelooflijk dat ik uh, mezelf pijn doe? Uh, ja, natuurlijk. Uh, volgende! Oh, ik kan maandenlang slapen. Oh, slaapt hij nu al? Vader, moeten we maandenlang wachten om hem wakker te maken? Uh, haal hem weg alsjeblieft. Ja, tuurlijk, rol maar. Dat zal makkelijker zijn. Er waren jongleurs die jongleren met appels en peren saai vonden worden... en begonnen te jongleren met tafels en stoelen. En op een gegeven moment wilden ze zo graag bewijzen wat ze konden... dat ze met de dienaars gingen jongleren. Oh. Ik kan niet zeggen of dit het meest ongelooflijke ding is. Maar als dit niet stopt, moet ik overgeven... Maar uw hoogheid, we wilden met u als volgende jongleren. Oh, afschuwelijk. Volgende. Toen kwam Antonio binnen. Hij boog voor de prinses en de koning. Ik ben een klokkenmaker, uw hoogheid. En ik wil u mijn werk laten zien. De deelnemers aanwezig in het paleis waren al overtuigd dat Antonio zou verliezen want hij was maar een eenvoudige klokkenmaker. Antonio nam het doek van het bouwsel af en onthulde de vreemd uitziende klok. Dat is de lelijkste klok die ik ooit heb gezien. Vergeef me uw hoogheid, maar talent en intelligentie kunnen dingen bereiken wat schoonheid nooit zal lukken. Bedoel je dat deze klok intelligent is? Hmm. Laat ons zien wat deze klok kan doen. Alles wat Antonio deed, was het midden van de klok aanraken en het begon te lopen. Terwijl iedereen vol verwondering keek, sloeg de klok 1. En er kwam een houten man uit. Regel nummer 1: om een gelukkig leven te leiden moet je vertrouwen hebben. Geloof in wie je bent en je leven zal compleet zijn. Nou... Dat moet de enige regel zijn als je het mij vraagt. Het publiek was geschokt. De houten man oh. ging terug. De klok sloeg twee. En er kwamen twee ballerina's. Oh, hoe ze dansten en hoe ze bewogen. Het was echt magisch. De klok sloeg drie. En de zon en de maan kwamen eruit. Oh, niet de echte natuurlijk. De derde was de helderste ster in de donkere nacht. Sirius, wie, dat moet ik zeggen, helemaal niet zo serieus was. <lacht> ha ha ha ha, vier, vier, laat de klok vier slaan. En dat deed het. Nu was dit een echte puzzel voor het paleis om op te lossen. Het wagentje gooide een tulp, een sprinkhaan, een leeg nest en een mandje met vers fruit neer. Wacht, de, de tulp eet de sprinkhaan en de geest van de sprinkhaan gaat in het lege nest zitten en eet al het verse fruit. Ik heb de puzzel opgelost. Een bloem eet een onschuldig insect en zijn geest eet fruit? Dat is eng. Ik weet wat dat allemaal is. Dit zijn de vier seizoenen. De tulpen groeien in de lente. Iedereen weet dat springhanen in de zomer komen. Het lege nest is de winter, omdat de vogels dan weg zijn gevlogen. En het mandje verse fruit is de herfst, omdat uh, dat het oogstfeest uitbeeld. Ha ha ha, bravo! Omdat de puzzel was opgelost, gingen de voorwerpen terug in de klok. De klok ging door en sloeg vijf. Nog een puzzel kwam tevoorschijn. Een bril, een gong, een kom met verse kruiden en een bord met stomend heet eten en een kleine puppy. Hmm, dit zullen de vijf zintuigen zijn. Een bril om te zien, de gong voor het gehoor. Oh, de geur van verse kruiden, het heerlijke eten om te proeven en... Oeh, mag ik de schattige kleine puppy aanraken? Maar op het moment dat de puzzel was opgelost... gingen de voorwerpen snel terug... want zelfs de klok wilde geen van zijn zintuigen verliezen. Nu was het halverwege. De klok sloeg zes... en er kwam een dobbelsteen uit die gemaakt moest worden. Oh, dat is kapot. Geen dobbelsteen kan altijd maar zes blijven gooien. Um. Dat is niet kapot, heer. Dat is de tijd van de klok. Oh, dat wist ik. Omdat het tijd voor zeven was, kwamen er zeven kleine kinderen. Ze gingen rond en rond in een cirkel en leken vast te zitten in een eindeloze herhaling van een kort rijmpje. Oh, ik ben zo blauw. En ik kom naar jou. We hebben veel werk te doen. We hebben het midden van de week bereikt. Hou de dertiende maand naast mij en ik zal je laten schreeuwen. Laatste dag, laatste dag. Oh, ik wil alleen maar slapen. Nou, dank jullie allemaal. Ik ben de hele week al moe. Oh, ik ben zo blauw. Oh, kom ik, kom ik niet naar jou. <lacht> Dit zijn de zeven dagen van de week. <lacht> de dagen gingen rustig weer terug. Het meest ongelofelijke ding gebeurde toen de klok acht sloeg. De acht planeten kwamen tevoorschijn. Ze draaiden rond om te laten zien hoe mooi ons zonnestelsel was. Iedereen in het paleis was verbijsterd. Toen de planeten terugkeerden, werd het tijd voor de negen elfjes om eruit te komen en een dans te doen. Iedereen keek met veel plezier naar de elfjes. De klok sloeg weer en er kwamen tien raadsmannen tevoorschijn. Ze waren zo intelligent dat de koningsadviseurs vreesden voor hun banen. Voordat de koning iets kon zeggen... View, godzijdank! View, godzijdank! Plotseling kwamen er twee kinderen tevoorschijn. Laten we een spel doen! Ja, 2 en 2 en 7. De klok sloeg, De allebei sloeg. klok, sloeg, allebei sloeg. Iedereen wachtte geduldig, omdat het nu tijd was voor 12. De klok schudde en er kwam een oudere vrouw tevoorschijn. Iedereen was verward. Maar toen begon ze te zingen. Ze zong twaalf prachtige liedjes met haar mooie stem. Haar hemelse stem liet de bloemen bloeien... en de vogels buiten het paleis begonnen te dansen. Het was de allermooiste stem die iedereen ooit had gehoord. Oh, dat is echt het meest ongelooflijke ding dat ik ooit heb gezien. Het zal mijn plezier zijn om mijn dochter te laten trouwen met iemand zo getalenteerd als Antonio, de klokkenmaker. Iedereen in het paleis was het eens dat de klok het meest ongelofelijke ding was. De prinses was ook verliefd geworden op de klokkenmaker, juist op het moment dat de koning de trouwdatum wilde bekendmaken. De klok zag er zo prachtig uit, zelfs toen het kapot werd gemaakt. Het was verbijsterend om te zien. Het publiek stond er maar niet in staat om hun ogen af te wenden. Daar! Ik heb het meest ongelofelijke ding kapot gemaakt. Is het niet ongelofelijk? Dat is het zeker. Volgens je eigen regel zal ik dan de prinses mogen trouwen En de helft van je koninkrijk krijgen Is dat correct? Uh, dat is correct ah, Maar vader Het spijt me mijn kind Een belofte is een belofte Het hele koninkrijk is het erover eens Dat het kapotmaken van het prachtige kunstwerk Het meest ongelooflijk was Vind je ook? Ja, maar niet op die manier. Uh, uh, mijn liefde prinses, de belofte was voor het meest ongelofelijke ding. Niet een bepaald type van ongelofelijk ding. <laughs> Ik ben klaar om met je te trouwen. Het paleis was geschokt en oh. droevig. Antonio was erg droevig. Hij droeg zijn kapotte klok terug naar zijn donkere huis. Hij zat op het bed... Droevig, niet in staat om te bewegen. Oh, dit is verschrikkelijk! Dat. dat is mijn waarheid. Hoe dom van me om te dromen dat ik de prinses kon trouwen. Het is goed, Juro. Niks is veranderd. Ik heb mijn best gedaan. Ik kan maar beter gaan slapen. Maar Churo wilde niet zomaar de hoop voor zijn vriend opgeven. De volgende dag zou de prinses gaan trouwen met de man die de Ongelofelijke Vernieler ging heten. Voorbereidingen werden getroffen, maar niemand was gelukkig. Nog de prinses, nog de koning. De Ongelofelijke Vernieler kwam het paleis met trots binnen en ging naast de prinses staan. Toen iedereen daar stond, droevig kijkend knalde opeens met een luide knal de deur van het paleis open. In mijn hoogheid, ze, ze zijn gekomen. Wie is gekomen? De, de, de geesten van de kapotte klok. Het was de waarheid. De houten man, de dagen van de week en de planeten kwamen naar binnen vliegen. Jij... Jij dacht dat je talent kon doodmaken. Kunst kapot, ha, ha, ha. Ah, ah, zet me neer, zet me neer. Zeer zeker niet, meneertje. Laat deze meneer, net zoals wij, rond en rond gaan. Ah, ik ben duizelig. Oh, wiens schuld is dat? Hoe kon je denken dat kunst geen geesten had? Laat hem maar dansen. Ah, ah, hou ah, mijn rug. Oké, okay, stop. Stop. Ik was zo stom om te denken dat ik kunst kon doden. Het spijt me. Alsjeblieft, vergeef me. Ah, mee eens. Ik was jaloers op de klokkenmaker. Zijn talent en die intelligente klok die hij maakte... zijn echt het meest ongelofelijke ding. Ik geef me over. Ja, ja we Antonio, ja. Antonio terug. Ja. ja. Gaan en mijn Antonio halen. Ha, ha, ha. Kom mijn jongen. Jij verdient echt mijn Koninkrijk. En mijn hart. Het paleis verheugde zich op de reunie van de prinses en Antonio. De klokkenmaker liet zien dat het niet uitmaakt hoe sterk en gemeen de ongelooflijke vanille ook is. Echt talent kan nooit worden kapotgemaakt. En wat betreft de ongelofelijke vernieler? Nou, hij doet geweldig werk als reparateur van kapotte dingen. Zoals ze zeggen, alles is goed als het goed eindigt. Wat gebeurt? Heb ik de helft van het koninkrijk en de prinses gehad gekregen? Eh, uh, nee, heb je niet. Het is het eind van het verhaal. Oh nee, wacht, wacht. Ik kan je het meest ongelooflijke ding laten zien. Ik kan... Uh. Ah...